Verder heeft het congres de fractie opgeroepen... om niet zonder nieuwe verkiezingen mee te doen aan een kabinet. Als de PVV breekt met het kabinet Rutte... mag de PvdA niet over een nieuw regeerakkoord onderhandelen. Eerst moeten er nieuwe verkiezingen worden gehouden, vindt het PvdA-congres. In de Geertaardenberg heeft een wandelaar... aan elkaar getapte explosieven gevonden. De man vond de twee handgranaten in een buitengebied in huis. Daar heeft de EOD de explosieven onderzocht en gezien dat er geen ontstekingsmechanisme aan vast zat. De handgranaten zijn meegenomen en worden later tot ontploffing gebracht. Volgens de politie lijkt het op nieuw materiaal... en is het geen overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog. In Colm in Friesland is vannacht een agent zwaar mishandeld. Het incident volgt op het bekeuren van een man die op straat alcohol had gedronken. Een stel cafébezoekers bemoeiden zich ermee en beledigde een agent... Twee mensen werden aangehouden. In de daaropvolgende ruzie werd een agent op zijn hoofd geslagen... en verloor hij het bewustzijn. In de divisie heeft NEC vanmiddag de uitwedstrijd tegen Vitesse... met 1-0 gewonnen. Het was voor het eerst in meer dan 30 jaar dat de Nijmeegse club in Arnhem won. Het doelpunt werd in de 75e minuut gemaakt door George. Het weer buien, soms ook wat zon. dus dat een stevige westenwind. Aan zee waait het hard tot stormachtig mogelijk met zware windstoten... Vannacht afnemende wind, morgen opnieuw buien... met kans op onweer en hagel. Er staat wel minder wind en het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online-rekening met een toprente van 3%... via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan?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 Nou, het staat nog 0-0, maar dichter bij het doelpunt kon je bijna niet komen als AZ zijn. Het was Benschop die een goede beweging had en alleen tegenover keeper Vermeer stond. De bal onder Vermeer door schiet, maar Vermeer raakt de bal nog net. Die bal rolt tergend langzaam richting het doel. Lijkt erin te gaan en dan op het allerlaatste moment is het Jan Vertongen die de bal letterlijk op de doellijn nog weg kan trappen. En dus staat het ook na 32,5 minuut spelen nog altijd 0-0 bij AZ Ajax. In Venlo, VVV Feyenoord, Rachna Niemeyer. Ruim een half uur op de klok en Feyenoord twee keer, Feyenoord de ploeg die op 1-0 staat, twee keer door het oog van de naald gegaan uit Corners. Want Holla kon vrij schieten, maar vond hier op de doellijn op zijn weg en Vosterman zag de bal voorbij zijn voorhoofd gaan. En in de rebound was het Leerdam de verdediger die bijna scoorde voor Feyenoord. was een eigen goal geweest, gebeurde niet en dus leidt Feyenoord nog met 1-0. Wat gebeurt er nu? Een schot over van VVV. Groningen, Heracles en Kok. Het is 1 voor Herakles en het spel ligt even stil in verband met een blessure van Ivens. Maar het blijft genieten in de Euroborg. 6-7 goede kansen heeft Herakles gehad. Nog een goed schot van Overtoon. Geen druk op de bal bij FC Groningen. Gewoon in een 16 meter gebied. En Overtoom werd gewoon niet aangevallen. En dan kun je schieten. Armentier nog een dot van een kans. En Tadic, wat is hij goed bij FC Groningen. Maar een dot van een kans kreeg hij. Subtiel naastgetikt met zijn linkerbeen. En even dacht hij nog pas via de doelman van Herakles te verrassen. Met een vrije schop in een korte hoek, maar op de paal. 1-0 voor Herocles. Ook andere sport vanmiddag. De wereldbeker veldrijden in Hoogerheide. Gio Lippens. Bij de mannen is het allemaal goed gegaan, de start zojuist om drie uur. We zien een Fransman op kop rijden, Francis Moret. Maar dat zijn we wel van hem gewend, is de man van de bliksemstart. En dan volgt de hele rest van het veld met Sven Nijs daar, met Stiba daar... en in het wiel van Stiba. En dat is toch wel mooi om te zien. Thijs van Amerongen, de Nederlander, vorige week tiende in de wereldbeker in Lieve. En vandaag gaat hij bij de start in elk geval ook weer goed mee. De inzet is natuurlijk het eindoverwinning in de stand om de wereldbeker. Pauwels gaat daar aan kop met twintig punten... Voor. Op Nijs. Dat zijn maar 20 puntjes. Dat is heel weinig. Het zijn vier plekken in het klassement. Meer is het niet. Gaan we weer voetballen? AZ Ajax. Beleg van Alkmaar is begonnen. Andy? Ja, nou van beide kanten hoor. Want het is een open wedstrijd. Terwijl er nu een blessurebehandeling moet komen bij Benschop. Die. Een paar minuten geleden even aangetikt werd. Maar uh, ja, je hebt kans aan, over, uh, aan beide kanten gezien. Met name hoekschoppen. Als die bal stil ligt en je kunt hem voor het doel krijgen... dan is het levensgevaarlijk voor de keeper. Want die bal gaat echt alle kanten op. Dat zou we bij een hoekschop van AZ... waar Kenneth Vermeer heel erg veel moeite had... en de bal bijna een eigen doel uh, tikte. Uh, nu uh, wordt Benschop dus overeind geholpen. en Maarten Goosling uh, doet dat uh, altijd uitstekend. De visio van uh, AZ. En uh, Benschop heeft even de kous naar beneden gedaan. Heeft uh, op het scheenbeen... Een klein tikje gekregen en uh, wordt nu opgelapt aan de zijkant. Terwijl Eltidoor aan het uh, warmlopen is. En AZ een inworp heeft uh, via Rijnen. Rijnen uh, doet dat, kijkt uh, wie loopt er vrij. Eigenlijk niet veel, gaat de bal naar Maher. Overigens opvallen dat de jonkies, uh, grote talenten. Maher en uh, Eriksen, terwijl de bal voor het doel wordt gegeven. En uh, uh, er niet gekopt kan worden door AZ, maar wel overgenomen kan worden door AZ. Gaat de bal naar voren naar Maher. Oh, Maher gaat over de knie. Bij Jan Vertongen, Vertongen. Een gele kaart en een vrije trap. Ik wilde net zeggen, Maher en Eriksen. Maher van AZ en Eriksen van Ajax. De grote talenten nog niet al te veel van gezien. Maar dit was een goede actie van Adam Maher. Die over de knie gaat bij Vertongen. En het levert een gele kaart op voor Jan Vertongen. En een vrije trap. Dat is belangrijker. Want die bal ligt uh, centraal. Dus uh, in de as van het veld. Recht voor het doel. Kenneth Vermeer gaat een... Uh, uh, een muur opzetten. Maar het is bijna een halve goal. Want uh, achter de bal staat de topscorer van AZ. En dat doet hij bijna altijd uit dit soort momenten. Uit dit soort situaties. Vrije trappen. Op een metertje of twintig van het doel van Kenneth Vermeer. Rasmus Elm. Hij staat er klaar voor. En muur of geen muur. Hij krijgt hem er zo vaak zo mooi overheen. En dan ben je als keeper kansloos. Martens staat bij de bal. Elm staat... Uh, ...voor de aanloop. Ook Martens wil gaan aanlopen en zegt... ...ga even aan die kant in de muur. Ja, en dan rolt die bal weer weg vanwege de wind. Gaat Martens het doen of gaat Elm het doen? Ik denk Elm, maar Marten Martens doet aangeven alsof hij hem gaat nemen. Nee hoor, het is Elm. Hij gaat hem over de muur. Doelpunt! Doelpunt aanzet! Ik zei het, een halve goal is het als de bal op zo'n afstand komt. Hij tilt hem over de muur. In de rechterbovenhoek Rasmus Elm opent de score in de wedstrijd AZ Ajax. In de 37ste minuut is het 1-0 voor AZ. Dan weer naar Venlo, VVV, een nieuwe coach, vier nieuwe spelers... maar wel op achterstand tegen Feyenoord, Ragnar. Maar vrije trap op 21 meter met Danny Holla achter de bal. Daar is die bal en die raakt de lat zeg. Wat een knal van VVV op de lat van Feyenoord. En daar komt Mulder dus met de schrik vrij... want hij zat weliswaar in de buurt, maar had die bal nooit kunnen hebben. Maar zo blijft het 1-0 voor de Rotterdammers na bijna 36 minuten spelen... En VVV heeft er echt al een aantal keren op de deur geklopt. Met name die momenten ook die ik eerder beschreef uit die hoekschoppen. Vostemans zag hem zo voorbij zweven, Hoeft alleen maar de bal te toucheren, denk ik. Dan was het raak geweest. Maar ja, dat deed hij niet. En Vostermans, of daarvoor Holla al met een poging van heel dichtbij. En die had echt pech dat Klaas hier voor zijn neus stond. Want zou had VVV echt één of meerdere keren kunnen scoren. En de laatste kant van Feyenoord is toch echt al een tijdje geleden. Nu ook weer Novor aan de linkerkant van het veld. Vertrokken bij VVV. Maar halverwege de helft van de Rotterdammers is het Ron Vlaar die daar het gaatje dicht loopt. En de bal overgeeft aan Kelvin Leerdam. Die dan voor de Rotterdammers de ingooi mag gaan geven. En dat nu gaat doen. Moet vooruit natuurlijk zoeken naar Ashabar. Wordt in de gaten gehouden door Yoshida. Tot de aanname van Anas Ashabar. Ter hoogte van de middenlijn. Maar Vostermans die ertussen zit. En dan gaat de vlag omhoog voor buitenspel van 0 voor want de bal was richting de helft van Feyenoord gecaraboleerd. En VVV wilde daar wel wat aardigs mee doen. Maar voorlopig is het dus Vlaar met de vrije trap voor de Rotterdammers. Bal teruggekregen Vlaar van Klaasie naar Erwin Mulder. Staat daar vol in de wind op goal bij Feyenoord. En zijn bal gaat voorbij aan Leerdam. Wel Cabral, die heeft geen vrienden gemaakt hier. Want uh, ging een keertje door bij een duel waarbij Cabessi geblesseerd raakte. Dat neemt het publiek hem uh, wat kwalijk. Cabral komt er niet langs. En de bal gaat helemaal terug naar de doelman van Feyenoord. Naar Erwin Mulder. Lange trap maar weer naar voren op het hoofd van Meeuwens. En zo gaat het een beetje heen en weer... Niet echt sprake van goed voetbal, maar wel van een spannende stand. 1-0 in het voordeel van Feyenoord na bijna 38 minuten in de koel. Inmiddels gescoord in de Jubiläer League bij Sparta. Tegen Dordrecht is daar 1-0 geworden door een goal van Veldmaten. Bij de andere twee wedstrijden, Volendam den Bosch en Cambuurgo, in Engels nog altijd 0-0. En 0-1, Herakles nog altijd aan de leiding daar in het hoge noorden, Henkok. Ja, zeker. En ik vind die voorsprong van Herakles ook verdient. Herakles voetbalt gewoon beter. En de verdediging van FC Groningen heeft heel veel moeite... met die korte driehoekcombinaties van Herakles. En de balvaardigheid vooral van Overtoom en ook van Plet en Duarte. FC Groningen gaat nu aanvallen over de rechterkant van het veld. Taxera de spits nog niet gevaarlijk geweest. Pedersen, bal dan aan de rechterkant weer. Van het Veld en dan wordt die bal meteen meegegeven. Maar er zit ook alweer een verdediger, in dit geval uh, de linker verdediger Looms is dat daartussen. En dan kan uh, Plet, die gaat een luchtduel naar met van Dijk. Maar uh, van Dijk die, uh, laat het even over aan uh, Kieftenbelt. Maar Herakles is alweer in balbezit. En de tweede bal is heel vaak uh, voor Herakles. Nee, FC Groen heeft grote problemen met Herakles hier in de Eureborg. En die voorsprong is dik verdiend. Lange bal nu, even een klein beetje de variatie uh, van Herakles. Die lange bal die kwam van uh, Rinstra. maar die gaat nu uh, ja die kan uh, Luciano Makkelijk oppakken pakken voor de doellijn. Die schuift hem dan even af naar Kappelhof. Kappelhof naar Van Dijk. Van Dijk die zojuist een gele kaart heeft gekregen. omdat hij de aanval, de counter van Heracles, middels het vasthouden van Duarte er even uithaalde. De bal is niet goed weggewerkt door FC Groen. En Herakles kan het weer overnemen. of wordt er gefloten voor een overtreding? Ja, van Boekel. Die vind ik wel een goed fluit. Die fluit voor een overtreding. wordt geen gele kaart gegeven. Heel snel is die vrije schop genomen. Kieft de bel nu. Er wordt aan de rechterkant door Andersen gevraagd om de bal. maar die gaat naar Texera. Op de rand van de 16. Hij probeert zijn tegenstander uit te spelen. Nou, Hij komt met een linkerbeen. en die wordt even losgelaten door de pasveer. Maar Tadis komt net even te laat om hiervan te profiteren. En zo blijft het voorlopig 1-0 in de Euroborg voor Heracles. Gaan even naar Alkmaar en die kwam bij de voorsprong van AZ op Ajax. 41 minuten gespeeld in de wind en dat is uh, ook duidelijk te horen in de microfoon. Maar het is uh, stormachtig hier aan de kust, ook op het veld. Want uh, AZ kwam bijna op 2-0 nadat Wierens langs uh, Blind ging en de bal... maar net naast het doel van Vermeer schoof. Nu uh, een uh, slechte bal naar voren van uh, diezelfde Blind... Racht naar die het is Bespeeld voor VVV dat de bal er nu in gaat via Linse. We zitten vijf minuten voor de pauze in Venlo en VVV Feyenoord is 1-1. Er was een mooie aanval te zien van de ploeg uit Venlo die ontstond in de as van het veld. Dan gaat de bal rechts naar de buitenkant, wordt hij voorgezet. en dan lijkt het gevaar eigenlijk een beetje verdwenen, maar komt hij achterin toch nog terecht bij Linse, Brian Linse en die schiet nog best wel lastig binnen hele moeilijke diagonale hoek een bal die opstuit het, maar Mulder toch een hard gepasseerd. En het aantal kansen voor VVV was toegenomen de afgelopen minuten. Feyenoord was het initiatief in de wedstrijd kwijt en krijgt nu het deksel op de neus. Het is gelijk. 1-1 en bij jou nog steeds 1-0 denk ik voor AZ. Ah, bijna 2-0 door Paulsen die uh, goed opkwam. Samen met Viergever. Nou, dat zegt genoeg. Twee verdedigers die opkomen voor AZ. En de bal maar rakelings voor het doel. Langs ging bij Kenneth Vermeer. De inworp is voor Deli Blind. Doet dat een meter of twee bij de cornervlag vandaan. De eigen cornervlag, Dus niet zo prettige positie. Gooit de bal naar voren op de benen van Maarten Martens. Martens bal naar Berens. Berens probeert langs Theo Jansen te gaan. Lukt niet, maar Jansen rakt de bal over de zijlijn. Mag. AZ gaan gooien. 1-0 de voorsprong. De vrije trap van Elm in de 37 e minuut. Altijd eh, beladen minuut 37 hier in Alkmaar als eh, balbezit voor AZ blijft via Rijne. Rijne speelt de bal via Ebesilio over de zijlijn en dan eh, mag AZ weer gaan gooien. Ajax heeft dat moeilijk, staat onder druk en AZ weet precies hoe men om moet gaan met eh, de, de acties van eh, ...van de eigen spelers uh, richting het uh, doel van uh, Ajax. Want Paulsen is bijvoorbeeld een hele belangrijke man in opkomend uh, uh, uh, aanzicht... Uh, ...voor de verdedigers van Ajax. En echt een, een plaag. Hij uh, doet het heel erg goed. Slechte inbor weer. Van Deli Blind. Zo moeilijk mag dat toch niet zijn. En dan gaat Berens er ook nog als een uh, uh, heel makkelijk langs. Ik vind dan wel Theo Jans op zijn weg. En tussen twee man komt hij er ook nog uit. Speelt de bal dan terug naar Reine. Reine kan een uh, voorzet geven. Doet dat niet. Probeert het kort te doen via Berens. Berens tussen drie man. En dan gaat de bal over de zijlijn via Dely Blind. En mag AZ gaan gooien. Nog altijd met de 1-0 voorsprong. Henk Kok dan weer bij Groningen Herakles En Almelo ja. verdient een voorsprong, hè, zeg je. Ja, nou ja, ja. Ik moet ook even Thalys weer noemen. Van Thalys is ontzettend goed bij FC Groningen. Ik zag een schot van Thalys. Nou, dat ketste tegen de paal. Maar ik vind als dat schot in de korte hoek komt. dan moet Pasveer daar beter op reageren. Of ketste die bal nog van de borst van Pasveer af. Ik ga er nog eens een keertje naar kijken. En is er nou Hens? Nee, het is geen Hens. Van in de rebound. we geappelleerde Groningen even voor een Hensbal. Pedersen zat er dichtbij. Maar het was geen opzettelijk Hens. Nu een paas. Diepte paas. Kan Duarte erbij? Nee, de kan Duarte niet bij. En zo ontsnapt FC Groningen weer aan in elk geval een goede scoringsmogelijkheid. ...voor Herakles. Er gebeurt zoveel, zoveel in de wedstrijd. Dat kun je, je nauwelijks voorstellen. En dat betekent ook dat het een volledig open wedstrijd is... ...en dat beide ploegen heel veel ruimte krijgen. Herakles soms wat meer dan FC Groningen. Kom weer de voorzet. En die wordt nog net even bedoeld door de verdediger. In dit geval de Rinstra. Alvorens dat Texera weer gevaarlijk kon worden. Het is een heen en weer gaan. Van het ene doel naar het andere doel. En het is kans op kans, kans op kans. 1-0 voor Herakles. Het had misschien wel 4-3 moeten staan voor Herakles. Maar het staat 1-0. En we hebben gespeeld bijna 45 minuten. Ook zo'n hoge eh, waren in Alkmaar. AZ Ajax, eh, Andy? Ja, eigenlijk de hele wedstrijd al. Ajax in het begin nog de, gelijk, uh, gelijkwaardig aan AZ. Maar nu is toch AZ dat uh, veel, veel sterker is dan uh, de Amsterdammers. Als Berens de bal de diepte is, speelt bij een 1-0 voorsprong voor AZ... gaat de bal uh, te diep en uh, gedragen door de wind in de handen van uh, Kenneth Vermeer... die hem meteen meegeeft aan wereld We krijgen 1 minuut extra tijd, want de 45 minuten zitten er uh, op. 1 minuut extra tijd, 1-0 dus voor AZ. doelpunt op het in de 37 e minuut van Rasmus Elm, zijn negende in deze competitie... en bijna allemaal uit standaard situaties. Dit was een hele fraaie weer. De manier waarop hij de bal over de muur tilde. En Kennis Vermeer kansloos niet. Als al de wereld nu gaat lopen met de bal. En de bal in de diepte speelt naar Ebisidio. Heeft nog niet kunnen tonen dat, uh, dat hij het uh, waard is om uh, links buiten te spelen bij Ajax. Heeft uh, nog geen uh, echt uh, uh, aardige actie uh, kunnen uh, maken. Nu gaat de bal ook terug naar 1-0. 1-0 naar Blind. Blind naar voren. Naar Eriksen. Weinig van gezien in de eerste helft. Eriksen met uh, Maher tegenover. Met, uh, uh, tegenover zich speelt de bal terug naar Blind. Blind, blind terug naar 1-0. 1-0 dan weer helemaal terug naar uh, de keeper Vermeer... die ver uit zijn doel de bal komt oppikken. Uh, en Jan Vertongen die heel boos is op 1-0... want hij staat zo'n beetje in de buurt van de keeper aan de ene kant... en speelt de bal dan helemaal terug naar de andere kant... als al de wereld in de diepte zoekt naar de jong. De jong komt door, maar dan is het racht naar mee. Hij doet het als een echte spits. Ismo Vostermans 2-1 voor BVV... En dat in de laatste minuut van de eerste helft. En er zijn wel wat protesten bij Feyenoord in de richting van Scheidsrechter Makkelie, die denk ik geel geeft aan de keeper van Feyenoord Erwin Mulder. Maar wat gebeurt er allemaal? De bal komt voor de goal bij de Rotterdammers en wil daar maar niet weg. Het is een hoekskop van de thuisploeg die in tweeën wordt genomen. Maguire legt hem nog eens terug. Dan wordt hij lekker achterin neergelegd. Eigenlijk misschien iets te ver zou je denken. Maar Mofford, die gelooft toch in die bal. Dan in het 5-gebied de aanname op de borst van uh, Vostermans. En dan is het raak. En uh, ja, staat Feyenoord zomaar achter. Knap gedaan door Vostermans. Dat controleren. En Feyenoord, ja, je zag het aankomen. Ze missen bijvoorbeeld Jonky Quintetti. Ja, ze missen er nog wel wat meer. Maar dat dode punt waarop Feyenoord zat, daar kwam het maar niet overheen En voorin houdt de ploeg de bal niet vast. En tegen dit VVV, wat toch een uh, inspanning van een, uh, ja, een shot met kwaliteit heeft gekregen voor deze wedstrijd met al die nieuwe mensen. Het ziet er beter uit dan voor de winterpauze. 2-1 voor VVV tegen Feyenoord. Het is rust inmiddels bij AZ Ajax in Alkmaar 1-0. Dus daar AZ aan de leiding via Elm. En nog geen rust bij Groningen Heracles en Kok. Nee, het is nog wel 1-0 voor Herakles. Maar het heeft alles te maken dat we drie minuten extra spelen in die eerste helft. Omdat uh, Evenzet het veld geplaceerd heeft moeten verlaten. En daarvoor is Kwakman binnen de lijnen gekomen. En ik kijk maar even naar de aanval van Herakles. Fijn of iets probeert die bal ervoor te zetten. En dan wordt hij weggewerkt door Van Dijk. En compleet net niet bij de bal. De laatste aanval voor dus van FC Groning. In de voeten van Texera. Niet lekker gespeeld naar Andersen. Nu vanaf de linkerkant Andersen. En die paas van Andersen is dan ook niet goed. Die wordt meteen geroutineerd door Rinstra. Maar komt er op de schoen van Van Dijk. Van Dijk zwak en niet hard genoeg ingespeeld speelt naar de rechterkant van het veld naar Tadic. Maar FC Groningen blijft toch in de bouw. We er zitten erbij gespeeld. Weer een lange bal van Van Dijk. Die gaat richting Andersen. En dan laat Breukers die bal even lopen. Komt er nog een hoekskop voor FC Groningen. Of kan Breukers die bal terugspelen op Pasveer. Pasveer heeft de bal in handen gekregen van Breukers. En nu pakt Van Boekel die bal over. En er wordt wel gefloten in de Euroborg. Maar je kunt ook... Chapeau zeggen tegen Herakles. Van Herakles heeft een grote fase van deze wedstrijd in de eerste helft goed gespeeld. En vooral veel kansen gecreëerd. En Groningen mag eigenlijk blij zijn om de kansen verhoudingsgewijs beter waren voor Herakles. Dat er slechts 1-0 staat voor Herakles door de doeper van Pellets. Daar dus 0-1 door Plet. VVV Feyenoord inmiddels op 2-1. Daar is het rust in Venlo en AZAS. U hoorde het al. 1-0 door een goal van Elm. Inmiddels ook rust in Engeland. Bij de topper tussen Manchester City en Tottenham Hotspur 0-0. En ook rust bij Volendam, Den Bosch 0-0. Cambuur, Eagles 0-0. En Sparta tegen Dordrecht staat op 1-0 door een goal van Mark Veldmaten. Overal rust dus, maar niet voor de veldrijders. Gio Lippens daar in hoge rijden. De Wereldbekerwedstrijd. Hoe hoe ontwikkelt het zich? Ja, die baggeren driftig door, Tom, de veldrijders. Want het is een loodzwaar parcours in de rijden. We weten het, ongeveer drie kwart van het parcours is, bestaat uit Weiland. En dat Weiland is natuurlijk de afgelopen dagen, de afgelopen weken, behoorlijk drassig geworden. En dat betekent dat er toch een hoop ja, problemen zijn voor wat rijders om daar gewoon lekker doorheen te komen. Ze moeten af en toe ook van de fiets af. Maar dat hoort ook allemaal een beetje bij het veldrijden. Klaas van Tornhout is de leider in de wedstrijd. Hij rijdt pal voor Niels Albert. Albert, goede herinneringen natuurlijk aan het parcours in de rijden. Heeft al twee keer een wereldbekerwedstrijd hier gewo gewonnen. En is ook wereldkampioen geworden hier in 2009. Je kunt dus rustig zeggen dat het zijn parcours is. En dan zien we Sven Nijs en uh, Pauwels. Uh, Kevin Pauwels zien we daar een beetje gebroedelijk bij elkaar rijden. Powells houdt Nijs in de gaten als een havik. Hij wil niet uit zijn schaduw wijken. Want uh, hij weet dat als hij meteen achter Nijs eindigt hier in deze wedstrijd... dat hij gewoon leider blijft in de wereldbekerstand. Uh, en dat hij uiteindelijk die trui mag gaan aantrekken straks definitief. Scheelt 10.000 euro de eerste en de tweede plaats. 30.000 euro voor de nummer 1. 20.000 euro voor de nummer 2. En dan is het heel begrijpelijk dat die Kevin Powell's uh, die uh, trui uiteindelijk wil gaan pakken. Als hij vierde zou worden en Nijs zou winnen, ja dan verandert de zaak. Dan hebben ze allebei evenveel punten. Want dan zijn die 20 punten achterstand van Nijs op Powell's weggewerkt. Het is dus een mooi duel, maar ze doen ook nog allebei mee in de strijd om de overwinning. Van Toren is inmiddels weer afgelost door Tom Meuse de Nederlanders, ze doen niet meer mee. Thijs van Amerongen zagen we, zien we op dit moment doorkomen op de twaalfde plaats. Ja, de, nee, de elfde plaats zelfs. Van Amerongen, net één plek verwijderd van de plek die hij afgelopen week had in Lievain. En Gerber de Knecht, ja, die zagen we zojuist in een valpartij met zijn ploeggenoot Bart Arnouds verwikkeld. En die rijden op grote achterstand. Nog even nieuws van de dames, nieuws van het medische front. We krijgen onbevestigde berichten dat Sophie de Boer, het Nederlandse talent, dat zo zwaar te val was gekomen hier bij de start van de wedstrijd van de vrouwen, dat hij een gebroken schouder en een gebroken sleutelbeen zou hebben opgelopen. Zou hebben, zeg ik, want het is allemaal nog niet definitief bevestigd. Maar het betekent in elk geval dat ze niet kan deelnemen aan het wereldkampioenschap volgende week in Kokzijde. Triest dus voor haar. Bij de mannen gaat de wedstrijd gewoon verder. We hebben zometeen nog zes ronden te rijden voor de heren. Terug naar het voetbal. Eerder vanmiddag eindigde Vitesse tegen NEC in Arnhem in 0-1. Door een goal van Leroy George in de tweede helft. En dat is lang geleden dat de NEC in de competitie won in Arnhem 32 jaar, om precies te zijn. En dat betekent even lucht voor NEC. Het stijgt inmiddels naar de 13e plaats op de ranglijst. Ronald van der Geer in gesprek met de coach van NEC Alex Pastoor. Alex, het is een beetje te koud hè, voor, een, voor een open car door Nijmegen. Maar het zou zomaar kunnen. Ja, ik heb het totaal niet koud. Dat is wel een beetje de sfeer denk ik, die in Nijmegen na deze middag overheerst. Hè? Trek ze maar door, door de stad. Ja, daar ben ik wel bang voor. Want uh, ja, niet alleen uh, was het voor ons een uh, hele mooie kans... om ja, zeg maar, hernieuwd aan de tweede competitiehelft te beginnen. Maar ja, als je de sentimenten en uh, de laatste overwinningen uh, in 1979 daarbij optelt... Ja, dan, uh, dan weet je wel hoe laat het ongeveer is. Het is een verdiende overwinning, denk ik. Denk jij ook, hè? Ja, dat, uh, ik denk dat iedereen dat wel uh, kan beamen. We hebben uh, gewoon een hele gedegen wedstrijd gespeeld. Uh, eerlijk gezegd, uh, eigenlijk net als uh, in onze thuiswedstrijd. Uh, en nu levert het ook uh, drie punten op. Dus dat is, ja, dat is fantastisch. En dat terwijl Leroy George, dat is uiteindelijk de matchwinner... bij een fitte goos, dus die eens had gespeeld hè. Nee, maar ik heb tegelijkertijd ook gezegd, uh, en, uh, en zo hebben we dat intern ook besproken... Uh, op het moment dat John eraf moest, uh, toen heeft Leroy dat uh, uitstekend ingevuld. Ook op een manier uh, die ik zo goed vond zoals ik uh, nog niet eerder van hem gezien had. En, uh, uh, dus dus dat, is, uh, dat is sowieso een gegeven. Maar het is ook zo dat, uh, dat ik hem vanaf de linkerkant... daar ben ik ook uh, nu inmiddels een tijdje achter... dat vind ik hem veel gevaarlijker dan van uh, de rechterkant. Dan ben je geen Nijmegenaar, ook geen Arnhemmer. Wat doet het jou persoonlijk om juist deze wedstrijd te winnen met je ploeg? Uh, nou, dat doet me heel veel, omdat uh, waar ik ook gewerkt heb in mijn hele leven... ik heb uh, altijd iets met de mensen gehad. En uh, de sentimenten die, uh, ja, die leven, die voel ik. Uh, dus, <laughs> en ik moet ook zeggen dat uh, ik het ook heel leuk vind als andere mensen plezier hebben. Dus. En dat plezier hebben ze wel. Het gaat nog een hele onrustige avond worden, denk ik. Ja, nou, mijn, uh, mijn zegen hebben ze. Alex Pastoor van NEC naar de winst in Arnhem op Vitesse. Gaan we het hebben over uh, turnen. Want gisteravond uh, zat hij op de bank bij Paul de Leeuw. Dan had hij al een leuke avond, geloof ik. Maar zijn avond werd nog steeds leuker. We hebben het over voor Epke Zonderland. Want volgens de Gymnastiek-Unie heeft hij vormbehoud getoond... bij het Olympisch uh, test-event in Londen. Zonderland behaalde namelijk op de brug. Onthoudt u dat woord even, de brug. 15.016 om vormbouw te tonen, was 14,941 vereist. Dat is een verklaring van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Edwin Cornelissen, ik volg het turnen maar, maar jij bent onze echte turnvolger. Uh, wat dacht jij nou eigenlijk, toen je dat hoorde gisteravond? Was je ook zo verbaasd? Ja, ik viel eigenlijk van mijn stoel. Want, ja. uh, iedereen ging er toch eigenlijk vanuit dat hij vormbouw zou moeten tonen... op het toestel waar hij zich ook genomineerd had voor uh, de Spelen. En dat is de rekstok. En niemand had er daadwerkelijk rekening mee gehouden... dat ook een ander toestel uh, voldoende zou zijn... En dat was denk ik ook de discussie binnen de Turnbond en binnen de verschillende kampen. Hè? Want het is een heuse strijd natuurlijk ja. tussen Epke Zonderland en Jeffrey Wannes, wie er straks naar de spelen mag. Uh, moet je nou wel of niet op het toestel van nominatievoorbehoud tonen? Nou, de KNVU zegt bij monden van de topsportmanager ad interim ad Roskam. Dat uh, nergens staat dat je uh, inderdaad uh, dat voorbaat moet tonen op het toestel van nominatie. Dus dat uh, Edke wel eerlijk heeft voldaan. Ja, nou, hij heeft dan daaraan voldaan. Maar het is toch een klein beetje zo dat je tegen iemand zegt die de 100 meter uh, limiet gehaald heeft en aan de marathon mee moet doen. Hè? Ik bedoel, er is toch helemaal geen, geen, geen logica voor iemand in te volgen. Nee, dat, dat uh, lijkt mij ook inderdaad. Het is natuurlijk een heel bizarre situatie. Het is appels met peren vergelijken, brug en rekstok. En uh, ja, toch uh, is het afdoende volgens uh, de KNGU. Uh, waarbij Ad Roskam ook zegt van... ja, je moet ook uh, dat vormbehoud niet als iets uh, te belangrijk zien. Het is meer een soort van extra bepaling van uh, NOC en NSF. Uh, vormbehoud staat voor een top 16 klassering... Uh, als je kijkt naar de rangschikkingen bij het, uh, WK, het afgelopen WK in uh, Tokio. En het is voornamelijk bedoeld voor sporters... die bijvoorbeeld geblesseerd zijn geraakt... Te laten zien dat ze hun oude niveau wel weer hebben gehaald of voor sporters die er in het Olympisch jaar met de pet naar gooien. Die moeten even laten zien dat ze het uh, toch kunnen. Dus dat is eigenlijk het doel van uh, dat vormbehoud. In feite zegt uh, Ad Roskam, staat het ook volledig los van uh, de kwalificatieeisen, zoals die door uh, NOC en NSF worden gesteld. Er zijn in feite maar twee eisen. Ten eerste moet je voldoen aan uh, de norm van de internationale turnbond. Nou ja, dat heeft uh, zowel Edke Zonderland als Jeffrey Wammers gedaan. Uh, door uh, in de meerkamp uh, goed te eindigen. En de tweede eis is dat je die NOC-NSF-nominatie behaalt. En dat is een top-12-klassering op basis van het WK-klassement. Die had Epke Zonderland dus al uh, op basis van zijn ja. rekstok. Ja, daar komt dat voorbehoud dus bij. Maar je moet dat loszien van de kwalificatie-eisen, zegt uh, Ad Roskam. Maar Ad Roskam, uh, die zegt heel veel. Uh, ja. Dat heeft ook heel veel woorden nodig om dit te zeggen. Want die timing, nu er een advocaat van Wammers eventueel dreigt met de rechtszaak, die, die timing is, is meer dan opmerkelijk, hè? Nou, ik vind het uitermate pikant inderdaad. Het was uh, uitgerekend gisteren dat het kamp van Jeffrey Wammes zei van ja, Epke Zonderland heeft nog geen vormbehoud getoond. Uh, en het gaat om een voordracht die gedaan moet worden door de Turbond, de KNGU, een voordracht aan de NOC-NSF. En voordragen kan je pas doen op het moment dat aan alle eisen dus ook vormbehoud is voldaan. Nou ja, dat heeft Zonderland niet gedaan. De Turbond heeft gezegd we komen binnen vier weken tot een voordracht. En binnen vier weken staat er geen wedstrijd meer op het programma... waar Hebke Zonderland vormbehoud kan tonen. Ja, en dat staat dus haaks op het verhaal van die Alt-Roskamp. Die zegt van, ja, dat vormbehoud is een extra bepaling. Dus dat zit niet in de kwalificatie eisen. Dus uh, in dat opzicht is het helemaal niet belangrijk... of hij dat nu al wel of niet heeft uh, getoond om een voordracht te doen. Ja, dat zijn eigenlijk twee stellingen die uh, tegenover elkaar ja. zijn. Het is eigenlijk een soort definitiekwestie natuurlijk. En de grote vraag is uiteindelijk... Uh, welke van die definities juridisch het sterkst staat. Ja, want uh, dus mijn laatste vraag heeft het kamp. Warm Wammes ook lekker worden. het kamp Wammers, hebben die al gereageerd? Uh, die heb ik nog niet uh, kunnen bereiken daarover, de advocaat van uh, Jeffrey Wanners, maar ik denk wel dat het uh, korrel op de molen is van. Uh, ja, het is inderdaad zo overigens, als je de regels erop naast laat, dat het nergens zwart op wit staat, uh, welk toestel je dat vormbehoud moet tonen. Dus in dat opzicht is natuurlijk ook wel de vraag hoe sterk die staat, die advocaat. Maar hij liet gisteren al wel doorschemeren dat uh, hij genoeg aanleiding ziet om uh, juridische stappen te ondernemen middels een kort geding. Dus het zou mij niks verbazen als, uh, als het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Als Roskam om die nog even aan te halen, die, die had toch een opmerkelijke uitspraak. Die zei: ja, ik wil uiteindelijk de keuze maken op basis van turnkwaliteiten en niet op basis van millimeters in de procedure. Dat lijkt me aan de ene kant een, een logisch uitgangspunt. Want je wilt de beste turner in Londen op te spelen hebben. Maar aan de andere kant, ja, kwalificatie voor de spelen, <lacht> procedures, dat hoort. Uit. Hij moet dus dicht getimmerd zijn. En als daar ja te in zitten, dan lijkt het me toch dat de wel een groot probleem kan hebben. Nou, wordt ongetwijfeld vervolg. Hou alle lijnen open. Edwin. Wij blijven <lacht> het volgen. KPU. Ja dus Edwin Cornelis, dankjewel. En wij verlaten even de sport en maken plaats voor de politiek. Hans Spekman, lid voor de Tweede Kamer namens de PvdA... is vanmiddag officieel geïnstalleerd als partijvoorzitter van die Partij van de Arbeid. Dat, dat gebeurt allemaal op het partijcongres in Den Bosch. En dat is allemaal gevolgd door verslaggever Wilco Boom. Wilco, wat voor man is Spekman? Ja, Spekman is in de eerste plaats een sociaal-democraat in hart en nieren. En dat komt waarschijnlijk doordat hij van eenvoudige kom af is, zoals dat heet... Zijn moeder werd al vroeg weduwe moest daardoor sappelen om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat is Peckman altijd bijgebleven. En zij was ook de eerste die die zojuist in zijn aanvaardingsspeech uitvoerig bedankte. Ik moet bekennen, mensen, ik ben apetrots uh, dat ik hier sta. Ik ben echt apetrots, omdat ik me zo goed realiseer uh, waar ik vandaan kom. Ik bedoel, ik ben kind van een moeder die nog geen eens te lagere school kon afmaken. Die moest spruitjes plukken, overigens niet te eten, uh, maar spruitjes plukken op het land... Dus toen ze elf was, moest zij van school af. En in één generatie heeft ze mij voortweten te duwen... tot de plek waar ik nu ben. Maar dat geldt voor al mijn familieleden. Zij heeft, haar kracht heeft, haar energie heeft ervoor gezorgd... Zeg maar, dat ik hier nu sta en dat vergeet ik nooit. Hans Spekman. Is al een beetje bekend, Wilco, wat hij nou gaat doen? Nou, hij wil in de eerste plaats als voorzitter nog meer misschien dan wel als Kamerlid de strijd aanbinden tegen het flitskapitaal, de hedgefundsen, die er voor hem, volgens hem voor hebben gezorgd dat de financiële crisis Europa en Nederland nu al jaren in zijn greep heeft. Daar moet volgens Pekman echt een einde aan komen. Ik zie dat op dit moment de snelle heren van het snelle geld wel heel veel macht hebben. En ook macht weghalen bij de politiek. Die met hun anonieme geldmachines er eigenlijk voor zorgen dat met alles politiek gegijzeld wordt. Wij gaan ons uit die gijzeling vechten. En wij gaan komen met een aanvallend plan linksom uit de crisis. Nou wil je ook dat uh, niet leden mogen meestemmen over wie de lijsttrekker wordt. Waarom wil Spekman dat? Nou, dat gebeurt onder andere al in Frankrijk bij een soort voorverkiezingen. Daar mogen mensen die sympathisant zijn van bijvoorbeeld de socialistische partij, die mogen dan tegen een kleine donatie ook meebeslissen over wie de partijleider moet worden. Nou, volgens Pekman is dat heel goed omdat er heel veel mensen zijn... die wel sympathiseren met de PvdA maar geen lid zijn. Hij wil zo die sympathisanten ook aanboren, een rol geven en daarmee ook de partij groter maken. En uiteindelijk worden volgens hem ook de kandidaat lijsttrekkers die dan met elkaar moeten gaan strijden. Wie de beste wordt, wie de eerste wordt, die worden daar ook beter van. En ik realiseer me heel goed dat er tegenstanders zijn. Maar we moeten durven te stappen in een nieuwe wereld als Partij van de Arbeid. En niet alleen de leden zeg maar, vertrouwen, maar ook weer proberen andere mensen... bij die Partij van de Arbeid te betrekken en daarvoor open te staan. Ik vind dat cruciaal voor onze partij als sociaaldemocratische beweging. 54.000 leden is mooi, 100.000 leden mensen is echt veel beter. Ja, en zo wordt uh, de Partij van de Arbeid onder leiding van Hans Spekman... de eerste partij in Nederland die dus ook niet leden wil gaan laten meebeslissen... over wie de lijsttrekker wordt. Ja, en die lijsttrekkersverkiezingen die zijn er weer als het kabinet valt... of aan het einde van het kabinetsperiode. Ja, en wie dat dan wordt, dat moet uh, Spekman dus allemaal in goede banen gaan leiden. Er komen in elk geval dan verkiezingen en uh, niet leden mogen gaan meebeslissen. Wilko Boom bij het partijcongres van de PvdA in Den Bosch. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna drie minuten, overal vier zijn de hoofdpunten met Rachid Finch. Goedemiddag, in Geertruidenberg heeft een wandelaar... aan elkaar getapete explosieven gevonden. De man vond de twee handgranaten in een buitengebied, nam ze mee naar huis. Daar heeft de EOD-onderzoek gedaan. Later worden die explosieven tot ontploffing gebracht. Volgens de politie zijn de bommen geen overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog. In Kolm in Friesland is een agent zwaar mishandeld. Het incident volgde op het bekeuren van een man die op straat alcohol had gedronken. Agent werd op zijn hoofd geslagen en verloor het bewustzijn... Twee mensen zijn aangehouden. En bij de politie in Groningen zijn tien tips binnengekomen over de vrouw die gisteravond een baby te vondeling heeft gelegd. Pasgeboren jongetje ligt nu in een couveuse in het ziekenhuis. Wie de vrouw is, is nog altijd onduidelijk. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Sportradio NOS op NOS Radio Het voetbal dan weer in Alkmaar. AZ tegen Ajax, de tweede helft, is begonnen. En die houdt kamp. En ik teken ervoor dat we net zo'n tweede helft als eerste helft te zien krijgen. Heerlijk voetbal onder moeilijke omstandigheden met die wind. Maar beide ploegen gaan daar goed mee om, knap mee om. Als Ajax nog altijd 1-0 achter staat tegen AZ door dat doelpunt van Elm uit de vrije trap in de 37 e minuut. Is het Ajax via Blind die het toch wel erg moeilijk heeft tegen Berends in deze wedstrijd die de bal terug speelt op Vermeer. Krijgt hem weer terug van Vermeer, Blind. en speelt hem dan moeizaam door het centrum. Uh, uit. En dan is het heel gevaarlijk als al de wereld uh, uh, het uh, oplost door de bal naar Anita te spelen. Anita uh, haalt de bal even terug en speelt hem naar de Jong. De Jong naar buiten, naar Eriksen. Eriksen uh, kijkt en uh, trekt naar binnen. Op zoek naar een medespeler. Aan de zijkant staat helemaal vrij Episcidio. Episcidio aan de bal. Episcidio trekt naar binnen. Episcidio schiet. Hij schiet helemaal niet slecht. Een metertje naast het doel van uh, Esteban. En zo is het toon gezet voor de tweede helft. Ajax loopt achter AZ aan uh, wat de scoren betreft. En Probeert dat meteen gelijk te trekken in het begin van de tweede helft. Opvallend ook bij Ajax dat Theo Jansen toch een, ja, een, een matige wedstrijd weerspeelt. Niet zijn uh, vorm weet te vinden zoals hij die bij FC Twente had. En eigenlijk een beetje verloren rondloopt op het veld. Als Esteban de bal in het uh, spel brengt. Via Rijnen gaat de bal naar voren. Maar wordt onderschept door Blind. Blind uh, speelt de bal via Eriksen naar Ebisidio. Ebisidio 1-2'tje. Met de Jong krijgt de bal terug. Ebesilio speelt hem naar Eriksen. Eriksen bal naar buiten naar Soleimani. Soleimani trekt naar binnen. Wordt van de bal afgelopen en Pieter Wink zegt dat is onreglementair. En dus een vrije trap, omdat Holman. Uh, uh, Soleimani ondersteboven kegelde en Eriksen de vrije trap uh, uh, gaat neerleggen. Daar komt Theo Jansen, uh, kort ge gekapt, uh, om de bal over te nemen en eventueel de vrije trap te nemen. Als uh, ook Jan Vertongen daarbij staat. En Vertongen kan van die afstand, ik schat een meter of 2,33 van het doel van Esteban, natuurlijk met een enorme kogel uh, aardig uithalen. Of wordt het uh, verfijnde werk van Theo Jansen in stelling gebracht. Drie man bij de bal. Eriksen, die uh, wat tegen Jansen zegt. Maar die bal die wil niet stil uh, liggen in die enorme wind. Uh, die uh, bij vlagen over het veld uh, waait. Eriksen heeft wat tegen Jansen gezegd. Uh, Vertongen staat erbij. Jansen een uh, korte aanloop. Vertongen, Vertongen een wat langere aanloop. Een tweemans muur. En dan uh, is het even opzij tikken. Op Vertongen. Maar de bal wordt onderweg aangeraakt. En gaat over het doel. Hoekschop voor Ajax. We hebben gespeeld. Vier minuten in de tweede helft. AZ leidt nog altijd met 1-0 tegen Ajax. VVV feyenoord Ragnar zal toch wel een goed gevoel zijn daar in Venlo, voor tegen Feyenoord? Ja, dat denk ik, denk ik ook wel. Maar je hoort wel iedereen zeggen ja, maar ja, we zijn pas halverwege. Maar dan op zijn Limburgs natuurlijk. We zijn echt twintig tellen aan het spelen in de tweede helft. Het staat 2-1 voor alle duidelijkheid voor VVV tegen Feyenoord. Een wissel aan de kant van de Rotterdammers. De bek is eruit gegaan van Huigevoort. Had al geel, was een aantal keren in de buurt van een tweede gele kaart. En zwert ze op rechtsbek. Bij Feyenoord erbij gekomen. Leerdam speelt nu aan de linkerkant in de defensie van de Rotterdammers. En VVV heeft de bal. Zet hem het in. Waar het zoeken is naar Holla, Die prima speelde. Ook een uitstekende speler is natuurlijk. oud Jong Oranje speler. Op het middenveld schoot de vrije trap op de lat. Was dicht in de buurt van een doelpunt bij een ander moment. Kortom, die kunnen ze goed gebruiken als motor van de ploeg. Als nu Swerts voor het eerste bal heeft voor Feyenoord. Speelt hem naar Schaken ter hoogte van de middenlijn. Het gaat terug naar Swerts. Beetje omslachtig terug bij Feyenoord. Maar Henk, heeft iets belangrijks. Het is 1-1 geworden door een kopbal van Texera. En wie gaf de voorzet? Dat is altijd daar. Dit is een afgemeten voorzet. Texera ging de lucht in. En de verdediging van Herakler stond gewoon te kijken. Geen Dienstra, geen Van der Linde. En in de uiterste stoel komt Texera zoals dat hoort uit het boekje. Gewoon die bal echt naar beneden. En zo kest hij die bal gewoon tegen het net aan. 1-1. Gelijk weer terug naar Ragnar. Dan pakken we het weer op in Venlo met een overtreding van Zwerts, de nieuwe rechterverdediger van Feyenoord. Toch een stukje routine erin gebracht bij Koeman, die het altijd over stukjes ervaring en stukjes routine heeft. Hij heeft Zwerts in de ploeg gebracht. VVV speelt de bal terug naar de eigen keeper Gentenaar. In dat laatste gedeelte van de eerste helft toch nauwelijks nog op de proef gesteld door Feyenoord. Dat met name aanvallend zo onmachtig is. Nu Timicela draait om de eigen has terug naar Vostermans. Hij scoorde in de laatste minuut van de officiële speeltijd in de eerste helft. Wat een debuut voor de huurling van FC. Natuurlijk. Dan is het buitenspel voor Nwofor en kan Feyenoord overnemen in de middencirkel. Met de aanvoerder Ron Vlaar. Lange inspelbaas richting Ashabar. Bal slecht gekaatst richting Bakal. Die er eigenlijk weinig mee kan. Bakal die wel een grote kans kreeg voor Feyenoord in de eerste helft. Bij 0-0 nog. Maar die toen op Gentenaar schoot. En VVV wil weg met Maguire. Maguire maar. Daar ziet Bruno Martins in die tussen terug naar Mulder. En via Vlaar gaat Feyenoord weer in de modus vooruit. Het staat met 2 8 achter. De Rotterdammers staan achter bij VVV in Venlo. Een schot van 0 no voor. Maar dat wordt gepakt van 25 meter trouwens door Mulder. De andere sport. Het veldrijden in Hoge Heide. Gio. Uh, ze proberen Sven Nijs eraf te rijden. En ze, dat is dan uh, de verzamelde concurrentie. Met name Kevin Pauls Natuurlijk de man die de leider is in de stand om de wereldbeker. Met alleen nog deze wedstrijd in Hoger heide te gaan. En hij rijdt weg met uh, Zdenek Stieber. Eigenlijk de twee die vorige week de wedstrijd in Liévin in Noord-Frankrijk ook al maakten En toen verloor Pauls de aansluiting in de allerlaatste ronde. Toen hij struikelde op de trappen. Maar Nijs heeft het moeilijk hoor. Je ziet het aan zijn lichaamshouding. Je ziet het aan de manier waarop hij daar dat heuveltje op breid dat hij toch moet gaan forceren om erbij te blijven. Daar komen ze weer de bocht om. Het is uh, Pauwels. Dan uh, Stiebouw van Torenhout. We zien Meuwse. En dan hebben we de eerste vier gehad. Albert, die een klein gaatje moet laten vallen. Maar Albert, die heeft natuurlijk, uh, doet niet echt mee in die strijd om de wereldbeker, omdat hij in het begin van het seizoen een zware blessure heeft gehad uh, aan de pols. Aanrijd ik je met een auto. En uh, hij is al lang blij dat hij er weer is met het WK in aantocht. En daar pas komt Nijs. Nijs, die flink op achterstand rijdt hoor. Hij zal het moeilijk krijgen. Hij weet dat hij hier de wereldbeker in ieder geval niet gaat winnen. Want hij zou dus een aantal plaatsen voor Kevin Pauwels moeten eindigen. De Nederlander, uh, Thijs van Amerongen, doet het aardig. Hij rijdt nog steeds op de tiende plaats. Kwam zojuist wel iets dichterbij. Maar voor hem is het een slechte ontwikkeling dat er nu aan kop weer verschrikkelijk hard gereden wordt in die strijd tussen Pauwels en Nijs. En dat betekent dat ook van Amerongen langzamerhand weer wat verder op achterstand rijdt. Maar die tiende plek, die kan hij waarschijnlijk wel vasthouden. Benieuwd wat daar gebeurt. Pauwels gooit even even een zonnebrilletje af. Die is scherp. Die zet alles uh, op alles om hier de overwinning te pakken. Mooie strijd tussen die twee Belgen. En Stibar, de wereldkampioen, de regerend wereldkampioen. Hij is misschien de lachende derde straks. AZ Ajax. Ajax misschien wel vechtend voor zijn laatste kans... behoud van die landstitel, Andy. Ja, maar dat we al eerder gezegd uh, Tom, toen ze ook al zo'n end achter stonden en AZ opeens allemaal punten uh, liet liggen. Maar AZ is beter en uh, is feller met name. Nu is het Maher die de bal heeft. 1-0 voorsprong voor AZ tegen Ajax. Als uh, Martens uh, de bal heeft. Overigens 1-0 een gele kaart gekregen. Niet helemaal terecht, maar... Martens ging wel erg makkelijk liggen als de bal bezit is van Mooijzander. Open doekje voor Elm. Mooijzander, goede bal. De bediepte in op Benschop. Benschop aan de rechterkant van het schapsschopgebied. Brengt de bal voor. Maher kan hij tikken. Nee. En dan is het Vermeer die eruit komt. Vlak voordat het gevaarlijk wordt met Holmen. En dat was een goede aanval weer van AZ. AZ dat toch heerlijk voetbal, hoor. Ik kan niet anders zeggen. Uitstekende ploeg. Uitstekende wedstrijd ook om naar te kijken zet dat uh, constant heel gevaarlijk richting het doel van uh, Vermeer gaat. En Ajax kan daar niet al te veel tegenover zetten. Met uh, balbezit nu voor Erik's en aan de rechterkant van het veld. Frank de Boer en uh, Verbeek, de beide trainers van uh, de beide ploegen, staan naast de goud aanwijzingen te geven in de kou, in de wind. En zien dat uh, Eno de bal van de voet af uh, laat springen. Eno herstelt het zelf. Half is het uh, Rijnen die de bal naar voren uh, ramt richting Benschop. En Vertongen, allebei missen ze de bal omdat de bal net even een Wind mee kreeg, ...een vlaagje wind meekreeg. En dan gaat de bal de diepte in. is het mooi zander die erachteraan rent. En EBCDO die probeert de boel op te jagen. Is het Esteban die de bal over de zijlijn? Nee, de bal gaat niet over de zijlijn. Ajax blijft in balbezit. Theo Jansen speelt de bal zomer in de voeten van Berend. Berend is weg in, uh, op de helft van Ajax. Speelt de bal naar buiten naar Holmen. Loopt zelf door. En aan de linkerkant komt Paulsen. De uitblinker van de AZ. Daar is Paulsen. Paulsen bal voor. En dan is het een doelpunt. Nee, geen doelpunt. Wat meer? is op tijd terug voordat Wens van de bal binnen kan uh, tikken. En zo is AZ weer gevaarlijk. Is het een rare uittrap van Vermeer. maar die komt wel bij Eriksen terecht. Kijken of de counter wat kan opleveren als Soleimani de bal aan de rechterkant heeft. Soleimani, weinig van gezien in deze wedstrijd tot nu toe. Soleimani gaat lopen met de bal, wordt opgejaagd door 4-gever. Heel simpel van de bal afgelopen door 4-gever. En dan kan AZ er weer vandoor met aan de rechterkant... Uh, uh, Reine, Reine bal naar Berends. Berends uh, in de middencirkel, bijna in de middencirkel wordt van de bal gelopen door Eriksen. En dan kan uh, Blind. Pasen doet dat op Theo Jansen. Theo Jansen denkt dat de eerste helft nog niet afgelopen is. Want hij kijkt constant met uh, zijn gezicht richting zijn eigen keeper. En speelt de bal constant terug. Is de bal nu bij Alderwereld terecht gekomen. Alderwereld over de middenlijn. Speelt de bal naar buiten naar Eriksen. Eriksen met Palsen. Palsen uh, die uh, ervoor zorgt dat Eriksen de bal terug moet geven op Alderwereld. Alderwereld bal de diepte in. Maar weer is het uh, Soleimani die de bal uh, kwijtraakt. Wordt dan wel opgevangen door Eno. Eno raakt de bal bijna kwijt. Wordt het uh, Alderwereld die de bal naar voren speelt. Maar heel simpel ja, kopballetje terug op Esteban is er oplossing voor AZ. AZ leidt ook na 11 minuten in de tweede helft met 1-0 tegen Ajax. Even wat tussenstanden na ruim 10 minuten in de tweede helft. Kan Buur tegen Gode Eagles is 1-0 geworden door een doelpunt van Van der Heijden. Sparta tegen Dordrecht nog altijd 1-0 door die goal van Mark Veldmaten. En Volendam tegen Den Bosch nog altijd 0-0. In de Premier League, de topper Manchester City tegen Tottenham Hotspur nog altijd 0-0. En tot zover de Red Bull. Ja, dan gaan we weer naar Groningen. Herakles, gewoon Nederlandse Eredivisie, klassieke namen. En dus ook Henk Kok. En wat leuk is deze wedstrijd. Ik heb alweer een doeper gezien van Texera. 1 tegen één is de stand hier in de Euroborg. Moet de voorzet komen van Overtoom. Overtoom die Spar volledig uit de wedstrijd speelt. En ook Kieft en Belt heeft de nodige problemen met Duarte op het middenveld. En dat verklaart Overtoom algemeen ook. Althans bij, bij grote delen van de wedstrijd. De suprematie van, van Heracles in deze ontmoeting. Een doeper van Texera. En al een prachtig schot weer van Overtoom. Spar zijn directe tegenstander. Werd op het verkeerde been gezet. Probeerde zich nog te herstellen. Gleed uit. En toen kon Overtoom schieten. En dan werd de bal uit de hoek getikt door Luciano. Terwijl het was een prima schot en ook een prima reactie van Luciano. Luciano die brengt de bal weer in het spel. Hij komt bij Texera. die legt hem even terug. Nu via Kieftenbelt. Anders is aan de rechterkant vrij. Krijgt die bal ook ter hoogte van de middenlijn. En die ontdoet zich dan even van Looms. Maar die is wel gedwongen om die bal weer terug te spelen. Naar Via van Dijk gaat de bal dan terug naar Luciano. Ik heb de indruk dat FC Groningen in de tweede helft probeert de linies wat dichter om elkaar te houden. Zodat Heracles wat minder ruimte heeft om die combinaties uit te voeren die zo goed waren in de eerste eerste helft. Groningen gaat door met de aanval. Maar de paas is verkeerd. En weer is het overtoom. De overtoom was weer vrij. bal naar de rechterkant. Naar Vijn Zie ziet daar ook al opkomen dat Breukers opkomen. Maar die geeft de voorzet. En die voorzet die is niet goed. Die kan daar helemaal niet bij. En de bal gaat over de doellijn. Doelschop voor FC Groningen via Luciano. Gespeeld bijna 56 minuten. 1-1. Twee wijzigingen inmiddels. Jupiler League is Cambuur tegen Goa Eagles op 1-1. Gekomen door een doelpunt van Kolder. En Manchester City op 1-0 gekomen tegen Tottenham Hotspur. Doelpunt van Nasri. Gaan wij meteen door naar Ragnar Niemeyer bij VVV tegen Feyenoord. Kleine 10 minuten gespeeld in de tweede helft van deze wedstrijd. Het is nog altijd 2-1 voor VVV met een vrije trap voor Feyenoord. Jordi Klaas staat erachter, maar die bal ligt halverwege de VVV-helft. Dat is toch erg ver weg voor een poging ineens. En dus voorgezet op het hoofd van Bruno martens Indi. Maar die kopt hem een halve meter naast het doel van Dennis Gentenaar. Hij scoorde dus voor Feyenoord, zetten de Rotterdammers op 1-0. Bruno martens Indi, maar kopt nu naast. Maar weer zo'n bal die goed valt in... Uh... Ja, in het voordeel van Feyenoord, terwijl je toch denkt er staan zoveel verdedigers van VVV bij je in de buurt. Die moeten toch die bal kunnen verdedigen. Maar dat is niet wat uh, gebeurt. Het loopt deze keer met een sisseraf. En Gentenaar mag een keeperstraf verzorgen voor VVV Venlo. De bal gaat de helft op van Feyenoord. Komt recht bij McGuire. Uh, Bedoeld eigenlijk verlengd door Leerdam. Maar VVV de bal kwijt en heeft hem nu weer te pakken de ploeg uit Venlo met Klaasie. En die neemt geen risico, legt de bal terug op zijn eigen keeper. Mulder, Mulder, lange trap naar voren op het hoofd van Vostermans in de middencirkel. Bal wat naar voren gekopt. de bedoeling is Holla, maar het wordt Klaas. Die is klein, maar heeft hem toch te pakken. En Feyenoord zit met een groot probleem. Dat probleem speelt in het geel met zwarte bloekjes. Het heet VVV en VVV lijkt niet van plan... Om de voorsprong weg te gaan geven. Er wordt hard gevochten door de ploeg van Tom Bokhoff. En dat levert veel balbezit op voor de ploeg uit Venlo. Nu bijna holla gevonden op een steekpaasje van Linsen. Maar Feyenoord kan wel weg via de rechterkant uiteindelijk. Met Zwerts die opbouwt en vervolgens aan de rechterkant schaken. Dik 10 minuten gespeeld in het tweede bedrijf. Maar VVV leidt tegen Feyenoord met 2-1. Koploper AZ leidt tegen Ajax. En die houdt kamp. Vanaf de linkerkant mag hij nog een keer doen. Hij is Eriksen. 1-0 de voorsprong voor AZ. Ajax heeft een hele grote kans gekregen via de Jong. Maar hij schoot heel wild eh, oog in oog met de keeper eh, langs het doel. Daar komt de hoekschop vanaf de linkerkant. Hoog voor het doel. Wordt eh, gekopt. Uh, Boulekin is erbij. Ja, Boulekin erin gekomen. Voor 1-0. Raar balletje van Theo Jansen. Met rechts eh, uh, zuift, uh, zuist langs het doel van Esteban. Uh, ja, die wind blijft een uh, probleem voor beide ploegen, maar maakt het af en toe ook nog wel leuk om naar te kijken. kwartier gespeeld in de tweede helft. 1-0 AZ. En het was echt een grote kans hoor voor de Jong die uh, een beetje rechts uh, van het doel alleen uh, richting de keeper ging. Maar heel hard en heel de bal langs het doelschoot van Esteban. Esteban die de bal weer in het spel brengt. Bulekin gekomen voor 1-0. Dat betekent dat de Jong een linie uh, terugschuift. Om uh, eventueel de nieuwe centrumspits van Ballen te kunnen voorzien. De stormram van Ajax. De inworp voor Blind. Aan de linkerkant van het veld uh, wordt meteen uh, ingeleverd aan uh, Benschop. Benschop aan de rechterkant uh, loopt uh, door. Vindt uh, in het centrum Maarten Martens. Martens. Martens, Martens nog altijd. Probeert de bal binnen door te steken. Lukt niet. Speelt de bal op de borst van Vertongen. En Vertongen met een wilde trap naar voren. Komt in de buurt van Paulsen en Sulemani terecht. Wie is de winnaar? Uh, Paulsen in eerste instantie. Maar dan is het de jong die de bal opraapt. En hem naar de linkerkant verplaatst. Goed gedaan op Emisilio. Ebesilio probeert te wanden Jansen, maar nee, Jansen is er absoluut niet bij. Jansen staat te pitten en dan kan er overgenomen worden door AZ. Is het wenschop, die weg is aan de linkerkant. Oog en oog met Vertongen, maar Vertongen zet er nog net zijn linkerbeen tegenaan. En kan Anita aanspelen. was even gevaar, omdat Theo Jansen toch weer stond te pitten op dat middenveld op een paasje van Ebesilio. En Jansen nu de bal paast op Blind. Blind, meter of vijf voor de middenlijn naar de linkerkant, naar Eriksen. Die uitgeweken is naar de linkerkant. En bal terug speelt op Blind. Blind, bal breed naar Aldewereld. Aldewereld heeft wat ruimte, kan gaan lopen. Staat nu in de middenlijn, uh, middencirkel op de middenlijn. En speelt de bal naar de rechterkant, naar Sim de Jong. Sim de Jong naar Soleimani. Soleimani terug naar de Jong. De Jong uh, laat de bal even van de voet springen. Speelt hem terug naar Aldewereld. Aldewereld naar Theo Jansen. Jansen bal de diepte in naar de linkerkant, naar Eriksen. Eriksen bel meteen onder controle met links de voorzet. Voorzet wordt weggekopt. Opgevangen door Ebesilio. Nee, de viergever was de man die kopte. En meteen doorloopt en... En de bal de diepte in, richting Viergever. Viergever en Aldewereld. Wie is de snelste? Oh, het is Viergever. Hij mag doorgaan, goed gezien door Vink. Viergever is 4 Viergever naast. Oh, wat scheelt dat weinig, zeg. En Aldewereld heeft een blessure. Die ligt op de grond. En dan gaat Martens zeuren bij Vink. En dat moet hij helemaal niet doen, want Vink deed dat uitstekend. Geeft nu de gele kaart aan Aldewereld. Dat is ook goed gedaan door Pieter Vink. Ik kan niet anders doen. Maar hij gaf heel goed de voordeelregel. Henkok, doelpunt. Er is gescoord in de Groningen. Het was weer een vrije schop van Tadic. Niet een keer een hoge vrije schop, maar een lage vrije schop. En die wordt binnengetikt, dacht ik door Van Dijk. Ik dacht dat in eerste instantie nog Pedersen was. Maar ze stonden vlak bij elkaar. Ik denk dat het de grote teen van Van Dijk was. Jawel, het is... Van Dijk geweest die het Doepen heeft binnengetikt. Een vrije schop van Tatis aan de linkerkant van het veld. Iedereen rekent dan op een hoge bal. Gewoon in het achteren, in het 16 meter gebied. Maar ik kwam voor in, en daar stonden Van Dijk en Pedersen. En het is Van Dijk die die bal gewoon heel goed intikt. Dat doet hij uitstekend af dat Van der Linden de verdediger van eh, Heracles kan ingrijpen. En zo leidt FC Groningen zomaar in de Euroborg. Het is geen lijden meer met een lange ei, maar met een korte ei. 2-1 voor Groningen tegen Heracles. In de Jupiler League Volendam tegen Den Bosch. 0-1 geworden door Seuntjes en Manchester City op 2-1 tegen Tottenham Hotspur. Het werd 2-0 door Lescott en 2-1 zojuist door Defoe. Dan gaan wij weer naar Rachna Niemeyer. VVV tegen Feyenoord. 2-1 voor de Limburgers. En de Rotterdammers hebben nog een half uur om daar iets aan te doen. Bij deze vrije trap bijvoorbeeld van Cabral. Wisselt geregeld van positie met schaken. Ze gaan van links naar rechts voor periodes in de wedstrijd. En nu ligt de bal een metertje of 5-6 uit de punt van strafsopgebied. Hier voor de hoofdtribune. En gaat Cabral hem met links indraaien richting de mensen die kunnen koppen bij Feyenoord. Daar is de bal wel scherp, maar opgepakt door Holla. Daar is hij weer met de binnenkant van de schoen uitverdedigd door Linzen. En misschien dat Maguire er dan nog iets mee kan. Nee, Schaken. Maar die heeft wel een overtreding nodig. De vaart is er nu uit bij VVV. Dat is dan de winst voor Feyenoord. Dat zojuist een dot van een kans heeft gekregen. Twee minuten geleden. Annes Ashabar. Een vrije kopkans. Vijf, zes meter voor het doel van Gentenaar. Er viel een gapend gat links achterin bij VVV. Waar Schaken in kon duiken. Prima voorzet van de buitenspeler. Op het hoofd van Ashabar. Ja, en misschien is hij dan jong. En mag hij hem er niet op afrekenen. Dit gaat wel om de pegels. Zo'n bal moet toch raak zijn. Zeker als je het in de jeugd al zo vaak hebt en nu zoveel ruimte krijgt om binnen te koppen. Asjabar liet het na. Het was overigens zijn eerste moment in deze wedstrijd dat je dacht, god daar is hij. Want voetballen kan die. Hij is Europees jeugdkampioen onder meer geworden. Maar uh, was wachten op een actie van hem in deze wedstrijd. Ik vertel dit allemaal omdat de bal langdurig stil ligt op het middenveld. Inmiddels wordt er weer gevoetbald met Holla en met uh, VVV verder vooruit. Meeuwens en berghuis. Berghuis is de bal kwijt en dus kan Feyenoord weg. Schaken is alweer gestart. Geldt ook voor Asjabar, maar de bal is pas rond de middenlijn in de voeten van Mokotjo, dit duurt allemaal lang en dus kan VVV met veel mensen terug en is VVV nu ook baas over de bal. Het is 2-1, nog altijd voor VVV, dat wel wat meer achteruit aan het lopen is. Het heeft nog een half uur om deze overwinning, nou ja, deze stand over de streep te trekken. AZ Ajax dan weer en die kunnen zeggen, AZ niet echt in de problemen? Nee, niet echt in de problemen. Maar het is maar 1-0 in het voordeel van AZ. Overigens, uh, Alderwereld kreeg die gele kaart zojuist bij een overtreding. Maar bij die overtreding die hij maakte, blesseerde hij zichzelf ook aan de hemstring. Ging meteen van het veld af, onder begeleiding van dokter Goedhart. En die zijn we, uh, ho uh, hopelijk, nee, absoluut niet natuurlijk, uh, waarschijnlijk een tijdje kwijt. Uh, Tobi Alderwereld. dat is uh, jammer voor de zeer talentvolle Belg. Hij wordt door een ander talent vervangen. Ricardo Verreijn een zijn tweede wedstrijd in het eerste van Ajax. Als Ajax een vrijtrap mag nemen. Via Theo Jansen, bal richting uh, Bulekin, maar kan niet koppen omdat daar uh, uh, heel goed viergever net voor zat. En dan is het Rijnen die wint. Dat is een beetje de jongens tegen uh, de mannen, de jongens van Ajax tegen de mannen van AZ. Want AZ is echt de bovenliggende partij en doet dat uh, heel goed. Is feller, is, uh, is, is gewoon beter en gevaarlijker. Nu een inborp aan de rechterkant voor Rijnen. Etienne Reine, meter of vijf voor de middellijn, mag gaan gooien. Twee wissels dus gezien aan de kant van Ajax, nog geen wissels bij AZ. Ik zie wel dat er wat mensen aan het warmlopen zijn, waaronder Altidor, die dan misschien benschop gaat vervangen. Maar ondertussen toch weer balbezit voor Elm. Goed gedaan, speelt de bal naar buiten, maar tussen twee AZ'ers in. En kan er overgenomen worden door Anita, die de bal naar Jansen speelt. Jansen naar Eriksen, Eriksen naar de linkerkant naar Blind. Blind in de voeten, wilde ik zeggen, van Boelekien, maar dat is niet in de voeten van Bulekin, want AZ Neemt over. Uh, bal naar Maarten Martens. Martens naar buiten, naar Holmen aan de linkerkant. Holmen met Anita tegenover zich. Speelt er wel even rustig terug op Martens. Martens alsof hij uh, uh, alweer gewoon weken achter elkaar speelt. Speelt uh, een uitstekende wedstrijd voor AZ. En is een belangrijke kracht als uh, het eerste foutje van Viergever daar is. En Ebersilio weg is. Ebensilio gaat zelfs nog gebied binnen. Ebersilio buitenkant rechts. Tikt de bal langs het doel. ...van Esteban. Even een foutje van viergever en uh, dat maakt uh, het uh, gevaar voor Ebesilio. Maar hij krijgt de bal niet achter Esteban en zo blijft het bij AZ Ajax. Na 67,5 minuut spelen nog altijd 1-0 voor AZ. Toppertje in Engeland tussen Manchester City en Tottenham Hotspur is inmiddels op 2-2 gekomen. Gelijkmaker voor de Spurs werd gemaakt door Gareth Bale. Gaan we weer naar Groningen tegen Herakles. En Groningen maakt het dan toch een keer waar, Henk tegen Herakles. Een angstgever. Nou, nou, nou, nou. We moeten nog 25 minuten voetballen. De wedstrijd is nog niet afgelopen. Het moet wel zeggen dat Herakles in die tweede helft, maar die 2-1 stand voor FC Groningen, een beetje aan het terugvallen is. En moet meer ruimte weggeven achterin natuurlijk. Het gaat wel aanvallen. Dat deden ze vanaf het begin in deze wedstrijd. Maar ja, nu moeten nog een doel doepen worden gemaakt. En ja, dan denk ik een beetje aan de oude... Ja, aan, aan, ...aan voorgaande wedstrijden bij Heracles Goed voetbal, goed combinatievoetbal... ...maar te weinig rendement. De laatste twee wedstrijden ook verloren. En dan krijgt ook door de wijze van spelen over het algemeen betrekkelijk veel doelpunten tegen in uitwedstrijden. Dan wordt die bal weer naar voren geschopt door, uh, door Pasveer. Kan uh, overtoond, kan bij die bal, plek kan niet bij die bal. En zo belandt de bal nog via een speler van FC Groningen... ...in het 16 meter gebied in het strafschopgebied van Gronium ...gaat Luciano die bal uitgooien. En vooral is de FC Groningen in die tweede helft de linies wat dichter op elkaar, met dichter op elkaar gaan spelen. Zodat er minder ruimte is voor Heron Duarte nu. Duarte wordt een beetje nog gehinderd. En het kan fijn hoe hij zojuist een vrije schop mocht nemen. Maar er helemaal niks mee deed met die vrije schop. Slechte vrije schop. Schoot hem gewoon over. Die kan die bal ook nu niet bereiken. Het is Burnett. Burnett probeert die bal in de voeten van Tadis te spelen. Die Tadis die is ontzettend en ontzettend goed. En Groningen mag hopen, bidden en smeken dat hij niet weggaat voordat deze transferwindow is gesloten. Het is twee... 2-1 voor de FC in Groningen. En de wedstrijd is een beetje kwalitatief aan het, uh, aan het inboeten. 2-1 nog steeds voor Groningen. VVV Feyenoord dan weer met nog altijd 2-1 voor Venlo, Wagner. Maar met Cisse in het veld, een nieuwe man bij Feyenoord misschien dat die het dan kan doen. 2-1 voor VVV met nog 25 minuten op de klok hier in Limburg. Hij is eigenlijk de enige speler nog met routine op de bank. Want daar zitten verschillende mannetjes van een jaar of 17, 18, 19 onder wie Elvis Manou. Er werd al geroepen, nou als die het op zijn heupen krijgt vanmiddag dan wordt het wat. Maar voorlopig blijft hij zitten waar hij zit. En gaan we verder met een ingooien voor Swets voor Feyenoord. Een meter of 10 uit de hoekvlag vandaan op de helft van VVV. De nummer 2 van Feyenoord, want een basisnummer heeft hij, die hoewel... Die die zelden meedoet. Veel last gehad van blessures natuurlijk. Gilles Zwerch gooit de bal in de richting van zijn ploeggenoot Schaken. Die gaat naar de grond. Heeft een zetje gehad. Maar Makkelie vindt het allemaal wel meevallen. VVV trapt de bal naar voren toe. Die bal gaat over de zijlijn. En dan kan er eens worden gekeken hoe het er aan toe is met Ruben Schaken... die erbij ligt alsof hij heel veel pijn heeft. Ik heb toch de indruk dat het wel meevalt. En zodra er dan gefloten is... hij ligt op de punt van het VVV-strafschopgebied trouwens. Nou, zodra er is gefloten gaat hij alweer staan. Het vat allemaal wel mee met Ruben Schaken. Feyenoord nog altijd achter met 2-1. En de ploeg mist nu iemand zoals Kietetti die het elftal op sleeptouw neemt. Van even Veldrijden al een tijdje niks meer gehoord van Gio Lippens in Hoogerheide? De laatste ronde is bezig. En in die laatste ronde is Kevin Pauwels. Toch wel de grote favoriet ook voor deze wedstrijd. Is weggelopen. Nu zelfs letterlijk. Want hij heeft de fiets op de schouder. Op dat hele modderige stuk van zijn naaste belagers. Van de wereldkampioens Dennis Stiebar. En van die boomlange beller Klaas van Tornhout. Dat zijn de enige twee die nog in de buurt hebben kunnen blijven van Pauwels. Maar als je kijkt naar het verschil. Pauwels alweer snel op de fiets. En dan meteen tempo makend. En die andere twee die komen dan weer wat moeizaam op gang. En dan is het verschil toch zeker... 100, 150 meter. Het vertekent een klein beetje daar in de verte. Want Paulus is inmiddels alweer het bos in op gereden, waar Stibar en Van Tornhout op dit moment nog moeten gaan beginnen. Paulus weet in elk geval dat hij onbedreigd op weg gaat naar de zegen in het klassement Om de wereldbeker. Dat is mooi voor hem. Het is dan zijn definitieve doorbraak. Hij klopte al heel lang aan de deur, deze Vlaming, die weinig woorden heeft, maar op de fiets in ieder geval duidelijk is. En laat zien dat hij toch wel de sterkste is op dit moment. En het kan nog een heel mooi duel gaan worden volgende week in Kokseide in het Zand. Waar ze in november al zo'n mooi duel hebben uitgevochten deze twee. Kevin Powell's en Sven Nijs. Nijs won toen de wedstrijd. Maar ik denk dat als je op dit moment kijkt naar wie de beste papieren heeft. Dat Powell's misschien wel de favoriet is. Gaan we naar het journaal van 4 uur toe met de volgende tussenstanden. Drie wedstrijden lopen dus in de eredivisie. Minuutje of 20, ruime 20 nog hier en daar. VVV Feyenoord nog altijd voorsprong voor Venlo. 2 tegen 1. Groningen inmiddels dus ook voor. Thuis tegen Herakles staat daar ook 2 tegen 1. NAZ nog altijd op voorsprong tegen Ajax. 1 tegen 0. En eerder op de middag Vitesse NEC 0-1. Ontknoping na vieren en ook de waterpolo vrouwen tegen Groot-Brittannië.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 Drente. In Schone Smaakt dat naar meer? Luister dan straks, kwart over zes, naar Studio Itzerda. Drente, Dorpje Schone Beer. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.